shelter all that we see why should we worry no one will care girl look at the stars Babe, why don't you stay? To I sold my soul This way. This uh -huh. All I need is a place to find A noi. Poi strapperò dalle mie a la... Le cose che non osavo dire Per cancellare tutti i suoi dubbi E le sue paur De mij We indivisibili, estremi, indispensabili. Parleremo We di ieri, extreme, di noi il mio domani, certo We per amare. per non morire mai per lei. Saremo ik je indispensabili meer vergeten? Zal ik je niet meer vergeten? Zal ik je a quei momenti che ik je De vannooi, de nee,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 het toestel brengt tentzeilen, waterpompen, waterzuiveringstabletten en materiaal om latrines te bouwen. Met de hulpgoederen kunnen meer dan 40.000 Ivorianen zich voorbereiden op het komende regenseizoen. Ook kunnen ze het drinkwater zuiveren. Dat is vervuild door de lijken die tijdens het geweld in waterputten zijn gegooid. Het vliegtuig vertrekt morgenavond vanaf Schiphol naar het westen van Ivoorkust. Ivoorkust. De Amerikaanse senaatscommissies mogen de foto's zien van de dode Osama Bin Laden...